Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De kans is groot dat Griekenland in juli opnieuw naar de stembus gaat... voor de parlementsverkiezingen. Vandaag waren er verkiezingen en de stemmen worden nog geteld... maar het lijkt erop dat geen enkele partij de absolute meerderheid haalt. Wel boekte de conservatieve partij Nieuwe Democratie... van premier Mitsotakis een forse winst. Met twee derde van de stemmen geteld leidt Mitsotakis met 40% van de stemmen. Het linkse Syriza van voormalig premier Tsipiras staat op verlies. Die partij kreeg ongeveer 20% van de stemmen. Tijdens een bezoek aan de overstroomde gebieden in Noord-Italië. heeft de Italiaanse premier Meloni de slachtoffers steun beloofd. Tijdens een bezoek aan de kustplaats Ravenna. zei Meloni dat de situatie rampzalig is. Ze beloofde dat de benodigde middelen gevonden zullen worden. Mogelijk gaat Italië een beroep doen op het Solidariteitstijdsfonds voor Natuurrampen van de Europese Unie. De overstromingen kosten aan 14 mensen het leven. Tienduizenden mensen zijn in de Moldavische hoofdstad Chisinau... de straat op gegaan om een pro westerse regering te steunen. Volgens de politie waren er zeker 75.000 mensen bij de betoging. Ze hadden Europese en NAVO-vlaggen mee en riepen Europa. De Moldavische regering voert een pro-Europese koers... en heeft ook het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Sinds de Russische invasie in Oekraïne... wordt in Moldavië gevreesd voor een Russische poging om het land te destabiliseren... Bij het ongeluk met een Nederlands vliegtuigje in het westen van Kroatië... zijn drie inzettenden om het leven gekomen. Het zijn alle drie Nederlanders, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het sportvliegtuigje was gisteren onderweg van de Sloveense stad Maribor... naar de Kroatische kustplaats Pula. Het wrak werd gisteravond gevonden. Het weer, vanavond en vannacht in het oosten en noordoosten kans op stevige buien. Mogelijk met onweer, hagel en veel neerslag. Morgen wordt het eerst nog 20 tot 24 graden. Later raakt het weer bewolkt met kans op buien en koelt het ook af. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort. zomerhits.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 I was one One. I've been around and I never seen another one Because your style ain't really got nothing on And you wild when you ain't got nothing on Baby, you the whole package, plus you pay your taxes And you keep it real while the mother stay plastic You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic Stop. Now think about it I've been to London, I've been to Paris Even where they're in Tokyo I'm Back home down in Georgia To New Orleans But you always stay the show And just like that girl, you got me froze Like a Nintendo 64 No, no, no, no, yeah. no, no, I could be chasing, but my time would be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 Radio, ben naar Frans en zet hem op 106.9, 106.9, ZFM, 24 uur per dag, reet de zomer. Laat hier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 Letterzet van Zon, Zee, Zandvoort en Zomeritz. This one is from my one and only true love. We geen stress, geen druk. Neem een noch nog een vom Ten Und von allen Fäden ab. Yeah. lass ich schlafen, komm wie eben an. Jung und Ignorant stehen auf dem Dach, teilen die Welt auf und bauen ein Palast aus. Pläne und räumen, jeden Tag neu, bis hin Geld gegen Probleme. Wir nehmen, was wir wollen, wollen. Mehr sein, mehr sein als een Moment hier yeah. kommen nicht mit großen Namen die du kennst wir trinken noch verlierer lassen tappbächer vergoldt feiern hart fallen weich auf die lila wolken wir bleiben wach bis die wolken wieder lila sind wir bleiben wach bis die wolken wieder lila sind bis die wolken wieder lila sind wir bleiben wach bis die wolken wieder lila sind dort da um steht ein neuer stern yeah. Kanst du den Seen bij ons Feuerwerk? Oh. Wir reißen uns van de Fäden ab. Yeah. Lass dich schlafen, komm, wir heben ab. Kannst du auch nicht schlafen? Hast du auch kein Auge zu? Lass ons gemeinsam warten, ich für mich.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 Time, any place, anywhere, there's a magical. World.